Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat nog steeds niet lekker op de weg. In het noorden van het land is het nog altijd code oranje vanwege de sneeuw in combinatie met de harde wind. Zo kost het grote moeite om de sneeuwduinen op de A7 en A9 in Noord-Holland op te ruimen. Ook de NS heeft nog altijd last van het winterweer. De treinen die nog rijden, zijn allemaal sprinters, als ze al gaan. Als je een trein laat trekken, wil je zeker weten dat hij aankomt. En als hij onderweg een vast voor de witsel tegenkomt, ja, dan kun je beter besluiten om zo'n trein niet te laten vertrekken. En dat betekent improviseren als je met de trein gaat. Ik heb zo net een berichtje naar mijn baas gestuurd dat, uh, dat de treinen niet rijden. Dus uh, zijn, uh, zijn reactie was, uh, ik zie je mezelf komen. Ik denk dat ik vandaag helemaal niet kom. Voor het eerst heeft een vliegtuig een vlucht gemaakt met duurzame synthetische kerosine. Een KLM-toestel op weg naar Madrid deed dat met 500 liter aan boord. Van een mengsel van CO2 met water en waterstof van zonnepanelen. Het is nog maar een experiment. Het is de bedoeling dat vliegtuigen in de toekomst steeds meer bijmengen met duurzame kerosine. Na heel lang onderhandelen heeft Lewis Hamilton toch bijgetekend bij Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen heeft een contract van één jaar getekend bij Duitse Formule 11. Het wordt zijn negende seizoen bij de Duitse renstal. Een grote brand in een tuincentrum in Lissen. De brandweer denkt niet dat het pand nog te redden is... ...en probeert vooral te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. Deze medewerkster vertelt hoe het eraan toe ging. Ze waren daar precies op dat punt aan het lassen in het dak... ...en wij zaten in de kantine en ineens iedereen brand, brandt. Ik denk... Wat is er aan de hand? En ineens, nou ja, het, het was best wel heftig en wij lopen met z'n allen naar buiten. Toen zagen we rook, toen kwamen we hier. Nou, auto's moesten weg en ja, zoals je ziet, het is echt, we zijn er helemaal kapot van. Waarschijnlijk is het vuur inderdaad ontstaan bij werkzaamheden op het dak. Er is een NL-alert verstuurd omdat er veel rook is. Mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden. Het weer, de hele middag valt er nog sneeuw. Op. Pas in de loop van de avond wordt het droog en neemt ook de wind af. Morgen is het bewolkt. Temperatuur ligt dan tussen de min 4 en de min 7 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files door grote ongelukken staan er momenteel niet in Noord-Holland. Wel zorgt de gladheid door sneeuw en sneeuwresten voor hinder onderweg. Dus veel mensen rijden langzaam en passen hun snelheid aan aan de weersomstandigheden. En weercode oranje blijft dan ook nog steeds van kracht vanmiddag. Het enige dat echt opvalt, dat is de A7 van Den Oever naar Horen. De weg is dicht tussen Wieringerwerf en de afrit Medenblik, want er ligt sneeuw op de weg. Het verkeer richting Amsterdam kan de omleiding U21 volgen.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 waar vroeger dus veel publiek bij mocht aanwezig zijn. En vandaag is de eer aan jou, Rob, om er even... Ja, te ik ben verborgen. er nog niet uit, Albertjan. Uh, nee? Nou, nou je nog... dus ga er nog even over nadenken. Ik heb nog een kleine drie uur de tijd. Uh, een gedicht van de week. Ja, ik laat, ik laat de luisteraars de liefhebbers van het gedicht van de week... even, even spartelen. Want ik ben er ook nog niet helemaal uit welke het gaat worden. Maar ik heb een hele mooie liggen. Alleen, ja, dit die, is niet iets wat de, de, de, de luisteraars van het gedicht van de dag... of van de week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 Uh, Pex is ook op twee uur begonnen. zal vanavond gespeeld worden, maar omwille van de weersverwachting. Uh, dus ook vervroegd. Daar is de stand, is dus Zolle tegen RKC Waalwijk. Daar is de stand inmiddels 0-1 na vijf minuten. En hij wil om half vijf nog SC Heerenveen thuis uh, tegen Vitesse om half vijf. En natuurlijk PSV tegen FC Twente. Oh, die wedstrijd begint ook om half vijf.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 We begonnen het eigenlijk allemaal met uh, deze single, een echte grote hit. samen met Jess uh, Clean hoorde je inderdaad uh, de single Rather Be. Daarvoor trouwens uh, Bruno Mars en uh, Just The Way You Are. Het is kwart over twee geweest. De zaterdagmiddag bij CFM, nogmaals een hele middag. En we gaan het nieuws in het kort doornemen. Of uh, valt dat een beetje tegen, dat kort, uh, nou, albert Ik heb het korter gemaakt. Er ja. gebeurt natuurlijk van alles uh, ja. in het dorp.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 And one John Randall, the king and I, and the catcher in the rye Eisenhower vaccine. England's got a new queen. Marciano.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 In een van mijn favoriete platen van dit moment. Thomas Achter en Paul de Munich zijn weer bij elkaar... ...te samen met Maan en Typhoon. De single speciaal gemaakt voor de vrienden van Amstel. Je hoorde inderdaad de nieuwe plaats als ik je weer zie. En daarmee is het net na half drie. Nou, de verwachtingen zijn...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 Single van Cool and the Gang en Fresh. Zo dadelijk gaan we het hebben over het afgelopen jaar van de Zandvoortse reddingsbrigade. Want uh, ja, hoe druk hebben ze het eigenlijk gehad in dit uh, afgelopen corona-jaar? Dat hoor je naar het volgende plaatje van Pink.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 Even lekker meedoen hè, met uh, deze van de Cycle Train. Oeh! Leuk om hem weer eens uh, te draaien op de Zoonvoortse Radio. de Kool, like We gaan nog weer bijna op naar het uh, nieuws. En weer van drie uur, einde van het uh, eerste uur. Maar we hebben nog even een uh, item van Ja, het was een beetje chaotisch vorige week uh, bij uh, de vaccinatielocatie. Op, Jan? Ja, op Schiphol. Want al die ouderen die dus aan de beurt waren, stonden hutje mutje. Een storing in het ICT-systeem van de GGD heeft de afgelopen week uh, voor een chaos gezorgd bij de XL-priklocatie op Schiphol. Uh, het betrof weliswaar een landelijke storing in het ICT-systeem van de GGD. Maar het waren voornamelijk uh, 85-plussers die met begeleiding die dag naar uh, de priklocatie kwamen...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 Ja, sommigen zien uh, de humor uh, de gelukkig nog uh, van in uh, Albert-Jan. Maar ja, door die storing uh, was het inderdaad uh, chaotisch daar ook uh, op Schiphol met het uh, vaccineren. En dan met name bij deze groep, uh, de ouderen die daardoor uh, getroffen werden. Ja, wat kunnen we er verder over zeggen? Gelukkig uh, is het uh, uh, inmiddels weer opgelost. maar daar zaten dus mensen bij die al vanaf maart ja, vorig jaar thuis zitten en niet buiten komen. Ja. En dan gaan, dan gaan ze... Moet, moet je nou eens gaan testen hoeveel mensen nu, nu last van hun longen hebben... door, door, de, door de tocht uh, die ze hebben ingeademd. Ja, het was ook niet de planning volgens mij dat het uh, ging gebeuren. Nee, dat begreep ik wel. Ja. Maar probeer dan een, lo, een vaccinatielocatie dichter bij huis te vinden. Oké, okay, dankjewel Albert jan We gaan op tijd in Nieuws weer van uh, drie uur. Daarna nog twee uur lang Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen.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 you wanna